2019 Een bijzondere welkom voor de heer Meijer, het burgemeester-generaal. en alle genodigden op de eerste en tweede leiding. En naast de Citymap van we dus een liefdevol, een warm, en een voorspoedig. en bovenal een zeer gezond nieuwjaar In deze muziektempel, zeg maar de aard naar dom, hebben wij vanwege twee maaltjes. En verliezen deze toppers gaan nu vanmiddag een hele mooie middag bezorgen. Een feestje voor zo'n foto's door zo'n foto's. Goed we gaan beginnen. Denk je even aan uw telefoon. En even uit met een mooie gebeld. En dan moet je zeggen waar je zit. En dan zeg je, ik zit bij de toppers, gratis. En dat gewoon ik en dat gaat het Ik zou u willen afvaliseren als u het woord vindt aan het einde van het lot. En dat is allemaal omwille al van, van de tijd. Ja, dat was het dan. Ik denk, uh, we gaan zo door. Ik ben zoveel. Kijk, er luistert nog. En dan beginnen we vandaag met het aardig -koor. Vorig jaar maken zij hier een debuut, buurt op een dia's en op de, op de en dit jaar, dit jaar komen ze maar heel graag terug om de spits af te kwijt met twee nummers van John Rutte. Dit alles onder leiding van Hetty Liddeurius en met muzikale begeleiding van Alhaans. Dames en heren, het zit aan.